Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. 85-plussers kunnen vanaf nu een prik halen in Utrecht. De GGD heeft een grote vaccinatiestraat ingericht in de jaarbeurs. Dit meisje kwam meteen langs met haar opa. Wij hadden er wel heel veel zin in. Ja, toch meer vrijheid als opa zijn vaccinatie heeft gehad. Het ja. is pas de eerste. Dus. Het is niet zo dat jullie opeens elkaar weer mogen knuffelen. Nee, nee maar het, voelt toch, het geeft een rustiger gevoel als, als opa beschermd. Ja, absoluut. Ja. Ouderen die nog zelfstandig wonen krijgen allemaal een oproep om een inenting te halen. Vandaag worden er zo'n 700 van die prikken uitgedeeld, maar dat moeten er veel meer worden. Volgens de GGD kan dat nu nog niet, omdat er niet genoeg vaccins beschikbaar zijn. Klopt, op dit moment is dat nog waar we op wachten om uh, volledig open te gaan. Sommige van de 35 asfaltfabrieken in Nederland stoten te veel van een kankerverwekkende stof uit, staat in de krant Trouw. Het gaat om benzeen. Dat er te veel van die stof vrijkomt in een deel van de fabrieken was al jaren bekend. Maar er zijn nog geen maatregelen genomen. Dat had wel gemoeten. Een stroomstoring in het centrum van Rotterdam vanochtend. Vanaf een uur of negen reden treinen en trams niet meer. En ook het Erasmus MC had last van de stroomuitval. Rond half elf was de storing weer voorbij. Inmiddels komt het treinverkeer weer op gang. De Invictus Games komen ook dit jaar niet naar Nederland. Het sporttoernooi voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens hun werk werd vorig jaar al uitgesteld vanwege corona. En dat gebeurt dus opnieuw. Jammer voor de sporters natuurlijk, maar bij het Nederlandse team is er ook opluchting. Want al die onzekerheid was ook niks. De motivatie om dan uh, vol te gaan sporten die is lastig vol te houden. Omdat je niet weet waar je het voor doet. Of het doorgaat, of het wel doorgaat, of het niet doorgaat. En nu is er gewoon in de horizon is een stip. Dat is een hele dikke stip. En die staat er gewoon. En daar gaan we voor. Want de organisatie gaat ervan uit dat de Invictus Games in 2022 wel kunnen doorgaan. Het weer. Grote verschillen vandaag in het zuiden. Regen en 11 graden. In Groningen kan wat sneeuw vallen en hangt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen erg zacht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het noorden van het land is het plaatselijk nog glad door bevriezing. En van en naar Amsterdam rijden geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM De Kant Nog Lal Show <laughs> ZFM: het geluid van Zandvoort You can never know what it's like. Je blaat like when a vesje just like us. En deel te code alone the light that shines from you. You're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 We zijn weer in het tweede uur beland uh, geraakt van deze kant nog wel. Ja, we ja, zitten hier even ja, morgen, uh, onderling ja. te praten over presentatie. En uh, ja. uh, de presentatie van Frank Paardenkoper in het verleden... in het uh, uh, prachtige uh, pak wat jij had, uh, Frank. Ja, daarvoor voor afvraag, dat jij vermeldde op. dat Tino het had uh, over... Nou ja, zeg nog maar even Tino, hoe, van, wat, hoe, wat het, hoe het van belang kan zijn... Hoe iemand los van het feit nog wat hij gaat uh, oreren. Ja, als je eruit ziet, ja, 7%. Uh, 93% gaat om: ben je een man, ben je een vrouw. Uh, ben je donker, ben je licht. Ben, uh, heb je een hoge stem, een lage stem. Uh, wat voor kleren draag je? Ja. Uh, dus je wordt alleen maar afgeleid. En 7% gaat maar over wat je zegt. Ja, ja. Dat betekent dus dat je al die ketelruis weg moet halen... voordat je je erover kan brengen. Ja. Dat, is best, uh, dat is best ingewikkeld. Wat ik wel een bijzonder plezierig mens vind om naar te kijken... en ook interessant is die Erik Scherder. Die, uh, ja. die ja. neurolog ja. Dus ja. professor. Ja, prachtig. Hey, ja, maar uit, uit. Het, uh, het glitterpak, om daardoor weer even uh, dat uit de kast te pakken... Ik, dat had, uh, hadden we ooit van uh, Tom Mulder. Daar uh, ja. jij dat over Tom, presenteerde Tom de, Mulder de, die presenteerde de Pop. Uh, uh, rock, rock Planet. Oh. Oh, ja. zoiets. Pop Planet, Rock Planet. Oh, ja. Zoiets. Oh. En er uh, was een programma bij de Tros. Die, die, uh, en daar had hij een heel pak voor gang Met een bril. En dit uh, ja, zag ik <laughs> allemaal niet, hè? En dat pak heb ik gekocht voor 100 gulden. We oh, ja. zijn ze wel terugverdiend volgens mij. Nou, ja, we hebben het uiteindelijk wel terugverdiend. Ja, maar het ja, dus ineens... pak ging overal mee. Weet je wel, en, en, maar ik weet nog dat we dat, dat, bij, bij volle toeren zaten we een keer. Het uh, Kitty met Kitty Knappers. Met Kitty Knappers. Ja, dat pak was natuurlijk veel te groot voor mij. Het was een heel baasje. Nu kon alleen maar die bretels he? los te klikken en die broek... Flikkerde zo naar beneden. En dan, dan zei Kitty knappert. Uh, jongens, kunnen we even bij elkaar komen? Dan kwamen al die artiesten bij elkaar. En dan zat Hazers tussen uh, op de Nijs. En, uh, al die mensen. Nico Haak. En Frank in het grote pak. En dan Frank in de grote glitterpak, wat er niet uitzag. En dan uh, zei ze... Uh, uh, dingetje. En dan uh, deed Frank zijn neus tegen haar neus dat? dat scheelde weinig, ja. was zeg maar. Nee, ze, Pre-corona. Dus pre ja, ja. En dan zag ik die hazes al helemaal in elkaar krimpen. <laughs> en toen liet hij zijn broek zakken. Nee. Maar die vrouw zag het niet, want ik stond zo dichtbij dat Dus ik deed alleen even een klik En dan ging ze een <laughs> Die broek die, hazes, die zat daar. die hazes kwam helemaal niet meer bij. Vreselijk oh, gelachen altijd. Ja. Hey jongens, ja. ik... Uh, het keiharde nieuws. Ik, nou, het ik, ik kijk met grote regelmaat in de lokale krant. En over het algemeen staat daar... Laten we eerlijk zijn, toch wel leuk om te weten. Maar niet, We kunnen we kanten wel kunnen. Maar er één idee? Geen breaking news. Nee, maar deze is wel leuk. Henny Veldman van Spanelanden in Zandvoort. Weet je Ach, wie Henny Veldman is? Nee. Die is afvalcoach. Ach. Dus ik wilde ja. al bellen. Die weet je wel <laughs> wat zwaar. Ja, toch? Ik denk ja, afvallen. Twaalf. Elke kilo, kilo. Klein, nee. Elke Elke kilo, af, kilo telt af, me. Maar er staat op je visitekaartje. Afvalcoach. Ja. En iedereen kan coach worden tegenwoordig. Ja, een afvalcoach. Maar nee, ik, dan zegt ze. Hoho, oh, zegt ze met een glimlach. En ik kan. Nee, ik motiveer mensen niet om af te vallen. Maar probeer mensen te stimuleren zo goed mogelijk mijn afval te scheiden. <laughs> o, oh, <okay. laughs> nee. maar. <laughs> Ik ben afgevallen, dat kan toch wel tot, tot, tot rare uh, dingen ja. Maar ik vind ja. het, dat vind ik weer het leuke van, van, van een plaats als Zandvoort. dat het nieuws allemaal zo. Uh, Tuurlijk, dat hoort uh, erbij. Natuurlijk. Een beetje zwiebertje ja, nieuws. De, en <Quindi> <starter> ja. Hier staat dan: koufront ligt op de loer. Ja. Ja, denk Nou, mooi verhaal. Ja, en <luxuriousLAUGHING> ja. de ME ook. Maandag. Maandag wordt nat, dinsdag ook. Midweek wordt waarschijnlijk de natste dag van de week. Ah, nee, hè? Ja, en aangezien het koud front continu op de loer ligt... Ja. zou het vanaf donderdag wel eens een omslag kunnen komen. Ik ga maar gewoon een nee, flesje natter man halen. Nee, maar je bent een overtreding. Dan zou je niet over weer hebben. Interessant. Nee, uh, ik heb wel het auto weten. Weet. Ja, jongens, ik denk gewoon... Dat wordt het uh, tijd ja, het voor het, altijd... het ja, Nou, ja, nee. Dan gooi hem de man meteen in ook... De Corpus Auto Nieuws. -nieuws. <laughs> Mooi hè, dat is formule. Ja, ja, ja. ja is geluid, een he? van de mooiste geluiden. Tien gelinder, ja. hè. Ja? Maarentine, wat is het hoogste bedrag wat jij ooit voor een auto hebt uh, uitgegeven? Voor de voor de Goh, ik voor ervoor willen betalen. Ik, ik dat, dat, denk een nieuwe leaseauto toen bij een bedrijf werkte. 40.000 of geen idee. Ik koop alleen tweedehands auto's. Nou, ik heb uh, serieus geld uh, betaald toen in de gulden tijd. Voor, voor de BMW. Voor de BMW. Ik kocht een nieuwe ja. BMW, fully loaded, met alles erin, erop en eraan, voor 140.000 gulden. Zo. Heb, ik 20 jaar? Jaar, heb ik wel een 20 ja, jaar. Ja, een mooie auto, een toch? toch? 7000 heb ik ervoor neergelegd. Voor een tweedehands Okay. Nou, maar die had wel uh, behoorlijk wat kilometers ja, uh, gelopen. De afgelopen tien uur dat 4, 5 miljoen. Mitsubishi kan miet je miet maar. Nee, maar dat is toch ah. eigenlijk niet. Zat. Nou ja, er zijn altijd mensen die, het, uh, die een dikkere knip hebben. Want uh, de, een Ferrari 250 GTO, die is een 62 tot 64, als ik me niet vergis, geproduceerd. Mm. Daar is 60 miljoen euro voor betaald. Zo. 60 miljoen, maar het kan altijd gekker nog. Want ja. je hebt een, uh, er zijn er maar twee van nog op de hele wereld uh, over. Een Mercedes 300 SLR uit de vijftiger jaren, ja. daar is meer een, die is meer dan 100 miljoen waard. Zo. Ja, ja ik, ik wil niet zeggen, dat is ervoor. voor betaald. Dat is, is dat normaal? Te, uh, nee, super. Super, ja. <laughs> 100 miljoen. Ja, die ken ik Maar die, die staat uh, bij Mercedes uh, zelf in de fabriek, in de showroom. en willen hmm. uh, ze hebben er wel Is dat met die vleugeldeuren? Hij heeft uh, vleugeldeuren. Ja, dacht ik. Maar, maar deze auto je... maakt het uh, bijzonder... omdat het uh, voor, voor toen de tijd de allersnelste auto was. En die auto haalde 290 kilometer per uur... In de vijftiger jaren zie je het voor je. Dus dat is echt. Uh, ja, wat zou je ervoor was... moeten betalen als je dat gaat leasen, zo'n auto. Op zich. Graag je vraagt, maar. dat Vraag. Als de, je in de lease de, gaat. Tonnetje per maand. Dat is de ja. luisteraarsvraag van deze week: <laughs> uh, wat is het maandbedrag bij een lease-auto van, van meer dan 100 miljoen. Miljoen euro? <laughs> Wist je dat in, in Amerika 1% van de mensen die het internet afstruint op zoek naar een gebruikte auto. Meen je dat dan? Nou? Maar 1% is op zoek naar een elektrische auto. 1% maar, maar. Dan rest, kun je nagaan rest, hoe die Amerikanen de ja. denken. denk ik. Ja. Ja. 1%, 1 van de 100% van de mensen die naar een auto En ja. ja. ja, Maar let ja. goed op, hè, Ger. Ja. Op het moment dat jij een elektrische auto of een hybride koopt... dat snap ik. En dat, vind ik ook, dat juich ik ook toe. Hè. Ja. Voordat ze op de water gaan, prima allemaal. Goed voor het milieubouw. Maar die zijn nieuw. Uh, Oké. Okay. Maar op het moment dat je een tweedehands Prius... weet ik veel wat je gaat kopen, ja. tweedehands... dan zit je altijd... net als bij een distributie, distributie, weet je dat beter... Dan, nee, distributie kent je altijd letten... Die accu's, die accu's ja. die kosten gewoon 15.000 euro. En die zijn ja. waarschijnlijk naar, naar de gallemissen. Of niet goed meer. Die maar worden wel dan... al steeds beter. Maar de, accu's van, de accu's van Tesla bijvoorbeeld. Die worden nu echt gekoeld. Ja, dus en die, in, de, in de nabije toekomst gaan ze misschien wel duizend kilometer mee. Ja. Dus op één batterij. Maar zo'n Honda hybride een maar, ja. met zo'n elektrisch systeem. Ja. Als je die tweelands koopt. Dan kan zomaar dat je binnen ja, twee, ja, twee weken vlop. voor 6.000 zes, euro die ja. accu's moet gaan kopen. En, en als dat uh, koude weerverwachting van G doorgaat. Dan is het helemaal uitkijken met je Tesla. Want dan heb je gewoon dus... Uh, Bijna, ja, geen bijna, bijna 50%, minder. Minder. 50 minder actieradius. Mere, door die, 50%. Door de batterijen lopen natuurlijk leeg ja. door de Ja, precies. Ja. Ja. Ja. En dan moet je binnen nog uh, verwarmen. Dus dat gaat allemaal van die batterijspanning af. Dus dat is uh, nog een heel verhaal. voor vandaar dat ja. ik... Uh, ja. Dus uh, geen goede tijd voor zekspelers, uh, voor nee, hoor ik net. Ja. Nou, zo is het. Hey, dus. uh, overigens, uh, we hebben het al eerder Kijk maar tips? Nee, ik krijgt van mij hm? een paar Nee, ik wil nog even hebben over uh, proper vouwen. Want jij was een... Ik was van proper Pro naar vouwen gegaan. Ja, gegaan. Ja, vouwen. Ja, ja, ja, ja, vouwen. Ja, vouwen. Ger, vouwen of proppen? Wat zeg je allemaal? Vouwen of proppen? Vouwen. Toilet. Toilet. Vrouwen. Ja, is vrouwen. Vrouwen. Vrouwers, ja, een vier Viervouwers. Ja, ja. ja. Is namelijk, uh, neem maar even terug naar het toilet. In ja. Japan is een toilet de uh, Kardashians helemaal. Hmm. Heb jij wel eens op zo'n toilet gezeten dat, dat, dat, de, dat de bril zichzelf vervangt? Ja. ja. Dat dus hoesje gaat ja. dan uh, ja. best wel ziek. Past die Ari van Moe Kardashian wel op zo'n nee, bril? Nee, dit is een dubbele. <laughs> dat is de dus dubbele Whammy. je zou je laten opspuiten. Ja. Ja, dat zou ja. kunnen. Hmm. Maar er is een nieuw toilet in Japan. Ja. Uh, ja, dat spoelt zichzelf door. Dat gaat automatisch over, houdt je billen warm en gloeit in het donker. Ja, Dan loop je s'nachts in het donker moet je even een kleine boe, -boe wakker doen. Ja. Een kleine plassage. Ja. Mannen op onze leeftijd moeten s'nachts nachts eruit om een kleine plassage. Ja. Dan is een fluoriserende bril makkelijk. maar... Ja. Het moet, het Warm het is hij, spoelt zichzelf door, okay. maar in het ene van, die doet, niet doet is een ja. arie vegen. Dat moet je nog steeds zo Do, doen. Ja, oké. Okay. Dus maar die, de, heb ook, ja. He, die heb je ook, hè? Die ook met een straaltje gewoon. Ja, ja. Het ja. doet ja, mij ja. denken aan die dure toiletpot van Ivanka Trump van, van een paar weken geleden. Ik weet niet of je dat ooit nee. gelezen hebt. Nou, dat was de, die, daar waren dus mensen in het Witte Huis aan het werk... En uh, toen moesten ze een paar keer wel ook wat jij zegt, een boebewak of een plassage doen. Uh, het was een hele dure toiletpot. Iets van 8900 euro heeft oh, dat ding gekost. Maar ik zit ja, me af te vragen wat Joe Biden dan doet als hij weet dat daar dus een toiletpot van Trump ingezeten heeft. Ik denk dat Joe, die 76, die zal gewoon een kleine diaper. <lacht> ja, ja. ja, dat denk ik ook. Maar goed, ja. uh, het kan altijd gekker. Ja. Poetin heeft denk ik nog niet zo'n toilet. Want die Navalny die heeft dus een hele fotoreportage gemaakt... of laten maken van, van het huis van Putin. buitenhuis ja. van Poetin. En dan heb je nog de, de oud-Hollandse, oud-Russische... in dit geval playborstel, ja. maar dan vergoud of verguld. Dus uh, die is niet zo ver nog dat hij een uh, verlichte bril heeft. Maar dat Poetin onder dat huis... heeft hij gewoon een complete ijshockeybaan. Ligt ja. onder, onder het zelfs kabineten. een hele paaldanscentrum. paaldansclub. Ja. Elf, en de patologie paal. Elf is dat ook een bioscopisch huis. Prima. En een zwembad, snap ik ook. Maar fucking een heel ijshockeystadion onder je huis. Doe even lekker hem ja, echt. Ja, ja dat. Uh, maar ja, hij, heeft ook, hij werkt ook hard. Ja, <laughs> heel hard. Hij he? gaat hard tegen, ja, uh, tegen een aantal mensen in in zijn eigen land. Dus ja, uh. ja, man. Ja. ik vind het trouwens, ik zie van dat die beelden van mensen niet echt een straat Ik vind het echt moedig, meen ik serieus. dat in nu heel, voor die neval in die straat. Maar ja, ja, maar ja. Hm. wat een helder. Ja, is zijn zijn toch wel uh, een stel uh, watjes bij elkaar. Ja, bekend is. dat is natuurlijk door alle publiciteit en telefoons en al zo'n Kijk, in Noord-Korea kun je het nooit weghouden, maar in Rusland komt het allemaal alleen, we zitten met z'n allen, dat mag niet, en Poetin heeft de scheet dan. Ja. Want die ja. niet, die loopt straks onder een bus, Let maar op. Ja, ja, die wordt ja, geen honderd, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. En dan roepen we allemaal op, foei! En ja. dan gaan ze gewoon weer door. Ja, natuurlijk. je wat uh, kijkjes doen? Ja, lijkt me een goed idee. Ik wilde het net vragen, Maar, maar hebben we daar ook een touche bij? Of... Nee, daar heb ik geen touche bij. Nou, misschien wel. Wacht even. Misschien heb, ik, uh, wil... heb ik deze dan. Is dat wel goed? ZFM. Omdat jij hoopt dat jij voelt, dat jij denkt, dat jij vindt, dat jij jong bent. ZFM. Ik zit ook wel wat op. Wat een slechte ja. stem was dat? Ja. Je, kan ook niks, je kan ook niks doen. Nee. Ja. Uh, we gaan even vanavond uh, Jason Bourne. Dat is altijd leuk. Dat is altijd even lekker met Damon. Uh, Jason Bourne, heb je wel die, die, die keer ja, niet ik Ja, ik vind het vermoeiend. Ja, ja, jij ja, ja, kan ja. het niet zien. Jij kan naar ja, kijken. Ja, ja. Ja, Jason Bourne, helemaal te gek. Het ja, is gewoon lekker Persie. actie, geen gedoe. Ja. Uh, uh, uh, hij heeft natuurlijk met Damon de eerste twee gezeten. Toen is hij vervangen uh, door een andere acteur. Uh, daar had hij spijt van. En Jason Bourne, nummer vier, is hij terug. Niks in de hand. Lekker uh, schieten, knallen. Vluchten heen vluchten heen. Achtervolgingen auto's. In ja. Las Vegas zit een achtervolging scène. er 170 auto's in de prak. dat gaat jouw hart van kapot. Ja. Maar het zijn geen klassiekers. Oh. Gewoon uh, lelijke, lelijke, moderne, lelijke moderne tupperware uh, ja. auto's. Ja, dus, uh, dus dat is vanavond laptops. Verder joh, pak lekker dingen bij. Uh, ik wil het even hebben over Videoland. Uh, want daar is afgelopen week Mokker en seizoen 3 begonnen. Dat is uh, die serie. Ik weet niet of jullie naar gekeken hebben. Die kan ik je absoluut aanbevelen. Mm -hmm. Mokker Mafia begint met 1, dan 2 en 3. Je kunt heerlijk wegkijken. Dan ben je lekker een weekendje bezig. Of 2. Mokker 3 is nu uh, op Wielerland. Um, Netflix um, is nu een serie uit Spycraft. Die ik interessant vind. Uh, en dat gaat over... Uh, Spionnen. We hadden het net over Rusland. Maar uh, hoe je met een paraplu en een klein kogeltje met gif... In je tegenstander uitschakelt, hoe ze vroeger afluisterden. Het is best wel interessant, dus zien ja. het allemaal... hoe Aha. die techniek van, van toen, uh, hoe, hoe ze elkaar bespioneerden... via een, uh, een buis uh, aan de ambassade in Rusland... waar ze in de regenpijp een afluisterapparaatje hadden gemaakt. Het is echt fantastisch. Dat is een mooie verhaal. Spycraft, een serie over spy shit. Um, wat ik vind interessant op Netflix, maar voor mij heb ik het al eerder over gehad, is Don't Fuck With Cats. Die moet ja. je echt een keer zien. Dat is echt best wel een, uh, een documentaire. duurt niet zo heel lang. Don't Fuck With Cats. Dat is een, uh, je haren gaan van overeind staan. Het is een hele rare documentaire. Maar, uh, Netflix vind... ook? Uh, ja, Netflix. Ja, maar... Don't Fuck With Cats. Uh, en tot slot wat Netflix betreft. Ik vind het een heerlijke serie Grace and Frankie. Die sta er staan al drie seizoenen op. Uh, en niet zozeer vanwege het fantastische camerawerk of de verhalen en zo. Maar dit, hier kun je zien hoe acteren in elkaar Het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Het is Jane Fonda en Lily Tomlin... wat natuurlijk fantastische actrices act act act zijn. En Martin Sheen en Sam, Sam Worcester. Die spelen twee uh, koppels. En uh, de mannen van die twee dames... die beginnen een homoseksuele relatie met elkaar. Ach, Waardoor die oh. meiden ook bij elkaar... maar dat is dus zo'n leuke situation comedy omdat het zulke goede acteurs zijn. Dus het spel, ja. het is echt... Maar als je het hebt over acteren... daar moet je naar kijken. Ellen uh, uh, Arkin zit er ook in. Het, het, is, het zijn echt de grootheden... uit de, uh, uh, Grace en Frankie. Dus normaal niet voor het camerawerk of de briljante verhaallijnen, maar het acteerwerk... is ja. zo onwaarschijnlijk. Als je wil zien hoe acteren werken... Okay. fantastisch. Uh, en tot morgenavond heb je nog... Uh, want jij bent toch niet van de actietrillers... maar Ger wel. safe house. Een latertje op Veronica... Uh, met Ryan Reynolds en Denzel Washington. Denzel oh, Washington, ja, Dat ben ik wel ja, okay. leuk. Ja, ik speelt man. een CIA-agent die, ja. die dan ja. overloopt en die moet in dus een safe house komen. Ja. En waardoor die, en dat, die wordt, dat safe house wordt gebroken en dan wordt er achtervolging ja. en dan moet hij naar. Nou ja, ja, Ryan, Ryan Reynolds is natuurlijk die Canadese acteur die de afgelopen jaren heel erg is doorgebroken met allerlei mooie films, Deadpool en zo. En hij doet met de Denzel Washington. is ook een heerlijke, ja. niks te de spannende film. Goeie film. Ja, leuk toch? Absoluut. Om nog even heel even in te haken op die Mokromafia. Want ja. dat is die, die Lammers is daar acteur, toch? Ja. Nee, dat is undercover. Oh, dat is undercover. Oké. Mokromafia is uh... echt... Heb je hem Nou ja, ik wacht maar. Het is namelijk een nee, dus hele... kast, maar het is nee. echt het, het is fantastisch. Gooi hem er maar in. Ja, zijn, we er, zijn we ervan? Ja, maar, zijn we wel? Het, het is niet anders. The world is constantly changing How can I be sure? En dat was dus die springend veld. Dat dacht ik al, toch? die kon uh, heel aardig zingen, deze dame. En uh, dat heeft ze ook gedaan. En daar heeft ze haar hele carrière op gebouwd, Frank. Nou, dat is goed nieuws, Geek. Dat is anders dan jij hebt gedaan met je hele zangcarrière. Ja, is dat, wat zeg je dat, dit, dat, uh, Ja, ik heb <laughs> eigenlijk altijd voor de KLM uh, gekozen. Ja. Mag ik daar iets over vragen, Frank? Want daar weet jij natuurlijk alles van: van de Klem en van Schiphol. Dus in Berlijn is een man gearresteerd. Uit Berlijn? Ja, een Berlijnse man, Berlijn. Uh, die had... Ik weet niet hoe makkelijk dat is. Die had dus gewoon uh, contact met het luchtverkeer. Die man, die zat vanaf zijn flatje... was hij gewoon uh, vluchtpatronen doorgeven aan vliegtuigen. Oh. Hoe piel ben je dan? Dat is toch Zo. fucking levensgevaarlijk? Ja, dat dat überhaupt kan. Ja, hij deed zich voor als luchtvaartfunctionaris, heeft de Duitse politie gezegd... Uh, hij is gearresteerd. Uh, hij kom, uh, ze braken brak, brak in zijn appartement en ze vonden twee radio's die uitzonden op frequenties. die nodig zijn om contact te maken met vliegen. Die zaten zo: ze hallo, breek Je break uh, landingsbaan 2. <lacht> Wat, hoe de piel ben je dan? Dan <lacht> ben je er niet. <lacht> <lacht> ja, dat <lacht> is. Ja. <lacht> Maar hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Je kunt wel de politie-scanner afluisteren. Ja. Dat kan ik me ook wel herinneren. Ja. De grommerscannertjes. Vroeger vroegen die persfotografen. Die konden gewoon afluisteren wat er gebeurde op de politie-scanner. Maar gewoon contact met het vliegtuig. Met de KLM-kist. Dat ja, vind ik wel een ding. En politiehelikopters, dat is dan breek breek. Ja, en toen was uh, nou, dus, uh, <laughs> ja. ja. daar een, nog iemand staan erbij. En, en ook met een laserpin. Ja. Dat was ja. ook het verhaal dat je met een laserpin uh, piloten in een gezicht kon schijnen. Dan ja. ja. ging ook iedereen in de straat staan, want dan de bielen joh. Ja. Ja. Ja, ja, het doet, het het ook. Ja, dat doet ik ook niet goed. Het doet mij jouw. denken aan dat ene uh, moment uit uh, Die Hard 2... dat uh, op een gegeven moment ook uh, daar een, uh, ja, de lucht... Uh, of wat was het, de landing werd even helemaal mis ingesteld. de landingbaan af, werd even gesamteerd. ja. Want alle lichten waren uit, ja, ja, ja. ja. Ah, ja hoe, hoe <laughs> dan ben je toch een totaal idioot? Ja, nou, vreselijk, ja, vreselijk. Uh, er zijn een hoop uh, gestoorde, natuurlijk. Ah. Frank, dat zeg jij, hè? Maar daar heb jij inderdaad gelijk in. Ja. Wat dan? Nou, dat, je, dat er een hoop gestoorde zijn. Gods uh, uh, uh, burger, nee hoe was het ook weer? Uh, uh, gods, raar... Uh, hebben rare. Uh, rare uh, Ons leveren voor uh, kosthangers? Dat zeg ik. Ja. ja. Hey, Paus is. Ik uh, ook katholiek. Jij, jij, jij, jij, oh nee, dat is wat anders. Jij, jij bent licht narcoleptisch. Nou, narcoleptisch. nou ja, zo noem ik het zelf uh, altijd ook. Maar je hebt geen slaapapneu, dus dat is wat anders toch? Jij ja, kan dat niet, slaap dat is slaapvolk bij de vergadering toch? Ja. Dat jij überhaupt niet de afgelopen twee uur... Dat je gewoon... Nou ja, op een gegeven moment had ik ook gelukkig... Uh... In slaap was ik een wonder. Ja, nee, maar nou, het heeft natuurlijk in alle eerlijkheid... ook wel iets met interesse te maken, weet je wel. Maar jij viel er gewoon in slaap ja vergaderingen ja, maar, op de luister, je had het net over presentatietechnieken. En de gemiddelde man-vrouw zoals ik ze heb meegemaakt... tijdens monotone spreek. ...tijdens het werkzame leven. Ja. Weet je, want daar denk ik... ...van heel veel mensen ja. bij in slaap als ze dat daarna... Ik, ik ben ook was wel eens bij een theatervoorstel in slaap vallen als het heel suf is. ja Zo, ja, ja. Ja. Ja, ja Dan ja. zit je in donker, en ja. lekker warm, dat val ik ook niet dus ja. Maar, jij, maar je, goed. Je, jij viel tijdens de vergadering. Nee, maar ik, zat ik, te ik viel dat gewoon na vijf minuten uitgecheckt en uh, klaar. Ja, maar is het ja. anders slaap een slaapapneus? Dan, dan val je stil. Ja, en, uh, maar dat heeft je met de te maken. Ja. Oh, dan moet dat je, je dus dag... een, een soort van ademtekort ja, hebt. hebben. Ja. dan stop je even met ademen. Dan ja. Dan je hart even ja, ja, ja, maar dat kan linkersoep zijn als ja. er een, een hevige maat... Ja, want uh, ik zag toen het, het, het waarschijnlijk een medicijn... die misschien helpt het ook tegen jouw narcolepsie... trompet spelen. <laughs> nee, hij, ja. uit, hij uh, een, ja. een muzikant, Willy van Gorb... die heeft jarenlang fanatiek trompet gespeeld. In bed. Ja, hij, <laughs> ja en hij stopte met, met trompet spelen... en toen kreeg hij slaapapneu. Dus hij is weer gaan trompet uit <laughs> Waar is die uh, gastoeter uh, gebleven, ja. uh, loopman? No. Thuis... Ja. Hé, hey, wat is dat geluid van die gastoeter? een ja. suffe vergadering moet je gewoon je ja. trompet pakken. Ja, eigenlijk wel. Wat ja. is dit? Uh, <tie> die dus. Nee, dat kan ik niet. Moet ik, kan wel, is... ik kan wel een uh, kabinetapparaat doen. Moet nou, je, je dus mij eens bellen, maken? Frank? Moet, moet ik jou wel? bellen? Ja, bel me eens. Moet dat? Ho, ho, ho. Jongens, die hebben net gehad. <laughs> Ophouden, nou. Nou, ik ben niet zo snel, moet ik even... uh, Er wordt hier een uh, klein uh, experiment uitgevoerd. Maar jij wil even laten weten dat je een trompet als... Uh, ja. ja, dat krijgt. krijgt. Frank Paarden Oh, nee. Ik <lacht> <lacht> <lacht> ben benieuwd hoe die... Ik ben benieuwd uh, wat jij bij Tino uh, dan hebt uh, staan als bellalarme. Uh, niet opnemen, belalarm. Niet opnemen, niet <lacht> nou. opnemen. Ger, heeft, Ger heeft op mijn telefoon de mooiste ringtone ooit geïnstalleerd. Nou? Daar uh, over vergaderingen gesproken werden mensen... Hey, van de, de, uit heftigheid wilde ik nog vast mijn telefoon ja. aan laten staan. Ja. Dus het is uh, Time van Pink Floyd. Oh daar we, werden mensen agressief van, jongen. Ja, dat heel erg. Dat is, dat... Maar jij hebt toch ook heel vaak antwoordapparaat? Mensen vroegen toch vroeger als mensen antwoorden... Of ja, je, of heb ik of nu weer. Dan heb je het wel eens uh, gehoord? Nee, maar, ja, maar ja, ja, antwoordapparaat is totaal krankzinnig. Dat is een dag woorden. <laughs> maar jij, jij deed toch ook voor je uh, in de Mensen antwoordapparaten inspreken? Ja, dus ja. Ja. Kun je nu uh, je, je brood mij verdienen? Mijn telefoon gaat over, of niet? Nee. Kom nee. oh. nou, nou, nou, maar hoort niks, Frank? ben ik in de ik, ik weet niet. Ik hoor je nu. Ja, ja, oh, ja oh, hij oh, nog hem oh. aan. Dus je, had ja, je even moet hem nu niet aannemen. Je moet de, de voicemail er even op laten staan. Uh, nou, dat was het idee. Dat dus was ik het denk, idee. Gaan we, gaan we het nog een keer doen? Jongens, wat is ah, het voor spelletje? Hij is een spelletje. Let me tell you something. This here is Frank's phone. Must be. We don't carry phones. We carry guns. Now, Frank's probably out there hunting gas guzzlers or parking shit. So that's why Jim Bob, Joe Bob, Bob, Bob, Bob, or me, Jim Bob and pick up the no phone for Now, I wouldn't try to leave a message if I were you. This your battery is as dead as a beaver pelt pelton a fur coat. Y'all <laughs> have a great day. Nee, na de tong. Ja. Ja, nou, ik. Uh, goed. We, we hebben aan de denk telefoon. Denk dat deze persoon uit Texas komt... en uh, een Make America Great Again-petje draagt? Ja, dat is ja. een redneck. Ja. Zo, morgen. Ja. Uh, het is half twaalf. Ik uh, denk dat het oh. zowaar tijd is uh, om even een column... Uh, ja. tussendoor te uh, gooien. Lijkt mij een goed plan, of niet? Ja, ik vind het een heel goed plan. En ik wil nog even mijn... ja, ik wil Eigenlijk, eigenlijk wil ik mijn, uh, mijn, uh, mijn ding nog even... Ja, wat? laat horen. Mijn beltoon. Je beltoon. Nog één dan? Eén uh, beltoon? Oh, dat is het. Laat horen. Ik Misschien er, wil je nog een gericht uh, voorlezen. Voor zie ik hem niet? Ik had ook een, ooit een, uh, een voicemail... waarbij ik uh, een Aziaten nadeed. Ja. En, uh, kon je, dus je weet dat Gordon daar bijna weinig voor opgehangen is, hè? Ja, dat zou ik nu niet meer <laughs> Nooit kunnen. Nooit meer doen. Nee, maar goed. En dit is... Uh, uh, thank you for uh, calling a uh, hey, uh, channel airline... <laughs> Uh, B, K, L, E, Lufthansa Lof, E, uh, You can win one referee. In een heel verhaal gingen mensen alleen maar bellen om het antwoordapparaat. af te laten. Heb jij die ring Tony inmiddels gevonden, of niet? Nee, nog niet. Nou, laten we dan maar gewoon eerst de kolom van Tino er eh, maar even bij uh, aanpakken, want anders komen we daar ook niet aan toe. De kolom van Stijn. Vertrouwen is goed, wantrouwen is beter. Het tuinhuis is overleden. Het is ceased to be, it's pushing the daisies... en kick the bucket. Geen bloemen en geen bezoek. Het is volgens mij de vijfde Christ of Voyager waar mijn lief zo graag in reed. Maar plotseling gaf hij of zij de geest. Een kapotte koppakking. Nou, dat is een operatie van vier mil... en als je auto niet eens dat bedrag waard is... kun je beter de vrienden van Royer bellen... om de koets op te komen halen. Zonder volgwagens, een stille uitocht. Helene wil nu iets anders. Een Volvo Station, maar dan zo'n hoge. Een cross-country. Precies wat we nodig hebben. Nog een zuipende wheel drive op een betegelde oprit in Zandvoort... in plaats van een modderig bospad met kuilen in Nunspeet. Dus zoeken we op Gaspendaal, Autotrack en Marktplaats... en doen een belrondje in platbeverwijks tot Albanees. Ja, man, inruiler, zo meenemen, weet niets van historie. Gewoon een nette voor de geld. Nee, man, is stopbak. Echt, nu. Ik zeg je is auto voor liefhebber. Als jij liefhebber bent... zeker kijk, kijk eens kopen, geloof me. De enige ontbrekende zinnen waren... er komt straks al iemand kijken, dus je moet snel zijn... De auto is van een verpleegstertje geweest, accutje kun je mee lassen en torretjes nieuw. Bij de koop van een auto moet je opletten. Regel 1, vertrouwen is goed, wantrouwen is beter. Er springt uiteindelijk een Zweedse sloep bovenuit van een privéverkoper. Net de distributiering, remschijven, alles vervangen. Te mooi om waar te zijn, want waarom vervang je al die dingen als je van je auto af moet? Wantrouwen, hè? Regel 1. Remco klinkt keurig door de telefoon. Monneke maar hij moet zo in Amsterdam zijn. We kunnen elkaar ontmoeten op de hoek van de Kinkerstraat. Het is een keurige veertiger met een mutsje. Hij meldt zich, een zeiltype. De auto is fraai en proper. Helene stapt in voor een proefrit de stad uit. Ik volg en na tien minuten is de deal rond. Ik doe langer over het kopen van een spijkerbroek, zegt mevrouw. Ik al kort over de prijs en geef een elleboog. We spreken af in Monnikerdam over twee uur met cash in de hand. Waar moeten we zijn, vragen we terwijl het dorpje midden rijden. In de marina, zegt de zeilmuts. Via Slingerweg komen we in een vrij troostloos gedeelte van de jachthaven. Hij komt aanlopen. Hij zal samen met Helene de overschrijving doen op het postkantoor. Dus ik vertrek maar vast naar huis. En vervolgens blijft het stil. Tot een licht alarmerend appje van mijn lief. Hij is de code kwijt. We kunnen hem niet overschrijven, lijkt het. Wat nu? Ik heb geen idee. Maar zeg dat ze dan maar een bedrag moet aanbetalen. tot hij die code heeft gevonden. Dan schrijven die auto later wel over, toch? Maar helemaal gerust ben ik er niet op. Het is een keurige vent. Het zal best goed komen. Mijn zoon zit naast me op de bank. Zo zien oplichters eruit, pa. Als keurige mensen. Meestal met een mutsje op. Je hebt die vent op de hoek van de straat ontmoet. en daarna spreek je af in de haven. Je weet niet eens waar die woont. Niks. Als je die gast nou handgeld geeft. dan kan het wel de auto van zijn zus zijn die die stiekem verkoopt. En dan geeft zij hem op als gestolen. een oude truc en zo pakken ze je. Nou bedankt hè, vriend. Het helpt echt enorm. Tot nu toe was alles redelijk oké. Okay, maar door die pep talk van mijn zoon. zie ik mevrouw huilend op een bankje in Godbeter -Motte de Monnikerdam zitten. beroofd van haar geld en trots. En ze neemt de telefoon ook niet meer op. Dat wordt eens dus een kwartiertje op de bank zitten met de billetjes tegen elkaar. Emma malen. Of we hiervan verzekerd zijn. Kennen we iemand bij kassa? Is het zwaar genoeg voor opsporing verzocht? Waarom hebben wij dit weer? Why? Oh God, why? En dan belt de slachtoffer zelf. Hi, schat. Gevonden. Remco heeft het even op de computer opgezocht. Iedereen kent hem. hier. bleef zwaar in het dorp. Top Ik ben zo thuis. Kus. Dat zeg ik. Regel 1. Wantrouwen is goed. Vertrouwen is beter. Hadden meer mensen dat maar. Mensen, Ja, het Some nights I dream with eyes closed. I see the life we lived for. And I feel relief knowing that you and me, we buried our guns I was a fool for you, but did what I had to do Ooh. It's hard to see how fast you switch back to the one I loved A glimpse of magic, heart wide open, but you don't care at all I don't expect you to believe I left because of you But it's the truth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 Falls the end. Uh, wil je meer van de, deze K-nummers horen... dan verwijs ik uh, toch echt naar de donderdagavond. Wie tussen 8 dit, en 10. Uh, wie was dit, Jan? Dit was... Uh... Nou, niet Ivanhoe in ieder geval. Dat sowieso niet. Uh, nee, dit was uh, Singa. Zo moet ik het uitspreken. Uh, net zoals de kip Singa. Ja, in het bier. Ja, ook. En de dame die achter de Singa schuilt heet Eva van Leeuwen. En dit is Eva van haar, je haar hebt eerste al reizen, Singa. Wat zeg je? Je hebt al eerder uh, kunnen. Nee, nee, nee, nee. nee dit is dus, nee, nee, dus de eerste keer dat ik het hier uh, laat horen. Jongens, het zit helemaal die naam dan? Ja, maar goed, ik heb... Ik een de naam Singa. Ja, Singa heet zij. Uh, weet... Daar brengt ze het onderuit. Maar ze heet in het de... echt... Jeet ze Kijk, even. Kijk, Die de is, is ook wel lekker. Trap. Kun je nog? Ja. Ach, jee. Fantastisch. Ach. Ik, ach, ik ja. laat toch even wat uh, ringtones horen. Want ik geef mm -hmm. iedereen een gepersonaliseerde uh, ringtone. Oh, kun je dat ook even bij mij maken? Ja, uiteindelijk wel. Dit is voor Henk Jan Smits. Die zag ik trouwens van de week nog even voorbij komen in de documentaire Unknown Brood. Daar zag ik uh, Henk-Jan ja. Smits uh, nog uh, in uh, voorbij komen. En hij is ook medeschrijver geweest van het Kantelingsalfabet. Daar heb ik ook een hoofdstuk aan meegeschreven. En hij ook. Kantelingsalfabet, dus, ja. Zijn uh, boek. Wat, uh... yes, en van wie hoort uh, deze <laughs> bij wie hoort deze dan? Bij mijn zuster. Ach, bij je zus. Maar eh, als ik maar, dus ga je heen, ik ook je vakantiefoto's laten zien of niet? Oh, nee. <laughs> Hier op <laughs> de radio, dat lijkt me nou <laughs> een heel goed wil. plan. <laughs> <laughs> dit is ook wel. Wat ben je toch een bokke lul? la la la la <laughs> <laughs> Dat zal je maar... maar je. la la wel la la la la la la hebben, la la la la hebben. Verkoop je ze? Ja, natuurlijk. la la la je ik maakt, ik uh, maak ze op maand ja. jongens. Je maakt ze op maat. Ja. Bij Radio Maten. 10 uh, kunnen mensen ook een prijs winnen in een of uh, rubriekje. Ja. En dan uh, een van de prijzen is het inspreken door een uh, dingetje van uh, een telefoon. Uh, dus een dat is misschien Heel veel mensen willen Frits Stouw. Wel. Ja, Fritz Stouw. Ik denk dat hij bij Marcus van Dam wel aardig aankomt. ja, ja, ja Marcus is onze techneut hier. Uh, want die, ja. uh, die, uh, die vindt Frits Stouw een hele leuke type. Maar dat komt ja. omdat hij... Van de Duitse afkomst oh, okay. hey, is. Uh, uh, we zijn allemaal wel eens een keertje aangehouden in de auto, toch? Ja, dat jij Of aangehouden. aangehouden ja, staat, nee, met de auto, je moest stoppen. Ja. Om te blazen. Weet dus, uh, heb jij je wel eens uitgegeven. Hey, die grappig, heb je je wel eens uitgegeven voor iemand anders, of niet? Ja, dat heeft Frank nog een paar nou jaar geleden nog verteld. Ja, ja, maar uh, dat is. hebben wij, toch? Ja, met die man die in het Engels tegen mij uh, begon. Ja, ja, maar verder niet. Nee. Oké, okay, nou, wij, wij hebben thuis altijd uh, een soort gevleugelgezegde. Ik ben geboren, ik ben geboren, ik ben geboren. En dat zeggen wij als het echt zo even niet weten. Dat heeft te maken met het feit dat een vriend van ons die werd aangehouden, maar die, die race toen op circuit. Hm. En uh, uh, uh, Harold Hamersma, die wij kennen, was een vriend van hem. Dus hij werd, ze rasten allebei samen in een raceauto op circuit verzand wordt. Hm. En hem werd aangehouden door de politie, maar hij had al uitstaande boetes en had al twee te redenen. Dus hij kon geen boete meer hebben. Dus die werd aangehouden en. Dus die, zei, hoe heet u? En toen zei hij, gaf hij de naam... van die wijnkenner. Ja. Harald Hamersma, zei hij, zei hij. Hij wist niet wat anders... wat hij moet zeggen. Maar zijn vrouw zat ernaast. Hij zat hem aan... te kijken, wat flik jij nou, idioot ja. ja. ja. ja. dus, dus die agent... die kijkt hem aan en die zegt, uh, oké, okay, meneer Hamersma, waar woont u? Dat wist hij ook nog. Nou, dat, dat adres, weet je wel. Uh, ik heb geen papieren... bij me, dus is mijn adres. En toen zei hij, wat is uw geboortedatum? En toen hij, dat wist hij dus niet meer, zei hij, ik ben geboren, ik ben geboren. <lacht> dus, dus, ik ben geboren. Toen dus, ging in de, uiteraard ging de zeiken, toen dus wij bijna de zeikingen gaan, de bepaald, dus, ik ben geboren, ik ben geboren. Maar er stond er nu ook eentje in de krant. Een man, die, en die was aangehouden door, door de, die wilde ook een verkeersboete ontlopen. Die heeft de naam van zijn broer opgegeven, ook niet slim, nee? want die man. Die werd tegengehouden. Nou, ik kreeg een boete. Maar hij wist niet dat zijn broer ook gezocht werd. Ja. <laughs> van je familie ja, moet je de demmen. regen in de ja, druk. Ja, ja. En zijn broer stond ook aan. Dus hij ja. moest de, toen de boete was. zijn broer betalen. Ja. Ja. <laughs> hey, het, het doet mij nog steeds denken aan een verhaal... wat ik ooit uh, gehoord heb op een kantoor. Dat er uh, iemand van de gemeente Velsen... daar had uh, mijn teamlijnen mee gewerkt. En op een gegeven moment... Uh, had hij uh, ook een personeelsfeestje gehad. We hadden dus een beetje in het glaasje gekeken. En uh, die, uh, die ging naar huis. Maar die werd dus achtervolgd door de politie. Dat zag hij. Dus hij denkt: Ik even gewoon ergens naar boven rijden, uh, Oprijlaantje op. En hij werd aangehouden, die man, de politieman, en hij zegt... Uh, ja, uh, woont u hier? Uh, ja, zegt die man. Nou, zegt die agent, wij denken van niet, hoor. Dus uh, op een gegeven moment uh, deed daar iemand de deur open, stond daar de burgemeester in het kamerjas. Ja. <laughs> ja. Dus kieker, die kregen ja. gewoon echt een uh, vette boete. Die, yes. uh, ja. <laughs> Dat is heel erg leuk. <laughs> dus, ja, het kan verkeren. Ja, heel duidelijk. Maar goed. Maar goed. Zijn er nog meer uh, uh, leuke, grappige, opmerkelijke dingen? Nou, laten we een stukje muziek doen. Oké, oké. Okay, uh, okay. Dan dat doen we dat eerst nog maar even. Dan. Wacht even. Dan heb jij nog even... wat? Ja, natuurlijk. Ik heb muziek. Ja? Echt hoor. Dat zei hij nog. Ja. Dat zei ik nog. Nou, ja, maar... uh, dan heb ik er nog wel één. Uh, en dat is uh, Kate Bush. Alsjeblieft. Z zullen we dat uh, dan Kate maar doen? Kate Bushveld. Yeah? Ja? Ja. Doe maar. Uh, running Up That Hill. Wel Wel lekker. Het is een nummer om koude rillingen bij te krijgen, vind ik. Absoluut. Ben je het met mij eens, Ger? Geheel. Hoe heet Geheel. het nummer ook weer? Dit is Running, up that, Running hill. up that Hill. Schrijf het even op, Frank. Ja. Running Up That Hill. En de cloudbasting was met de videoclip ja, van Donald ja, ja. Sutherland. Ach jongens, we zijn ja. muzikaal zo onderlegen. Ja. Ongelooflijk ah, wat er is. Hé hey, jongens, totaal 1.4 ne miljoen Nederlandse huishoudens... hebben slimme ver verlichting uh, geïnstalleerd. Is dat zo? Ja, dus is begonnen met uh, Philips Huey. En uh, die waren uh, vrij prijzig allemaal. Dat kostte een lamp uh, 30, 35 euro. Dat is een uh, behoorlijk bedrag. Dat is een behoorlijk bedrag. Mooi lief. En uh, Ja, zeker als je je hele huis wilt doen. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. En, uh, ja, want ik had nog wat spaargeld over. Sfeerverlichting. En jij dacht, ik koop de lampen voor. Ik koop de lampen dat. voor. En, uh, maar nu verkopen ze ook bij, de, bij het kruidvat voor, uh, voor 6 euro. Nou, ja, die. <laughs> die ja. Ja. Maar dan krijg je niet nog één gratis. Oh, dat is oh, wel jammer. Is weer jammer. Ja. Want ik vroeg het nog en toen kwam er wat bloed uit die mevrouw de oren. <laughs> <Zo>. <laughs> en, geen lamp Nee, nee, nou ja, omdat ik in de oor schreeuwde... 2 plus 2 gratis. Ja, <lacht> nou, dit, is, dit is niet de bedoeling van die reclame. Ja. En ze waren dus niet in de aanbieding, mensen. Dus en dat... ze waren dus ook niet in de aanbieding. Nee, nee. Dus, nou, dan ben je kansloos. Dan ben je kansloos. Ja, ja. Uh, over uh, lampen gesproken, word ik heb maar ingeslagen. Uh, Frank was getuige van het feit dat ik... Dan, uh, ja, ik dacht, ja, die verwachtte onderwinkt. Uh, <lacht> ja, nee, ik, ik ben altijd bang dat ik misgrijp. Dus ja. ik denk, nu grijp ik helemaal niet mis. Nee, ik klopt. heb gewoon genoeg, uh, genoeg in huis. Ja, een heel zijn een karretje volgens de lamp. Nou, zo erg was het ook niet. dat scheelde niet veel. Ja. Uh, goed. goed. Zijn er nog uh, verwikkelingen zaken die we nog kunnen bespreken? Nou, dat wou ja, ik eigenlijk aan jou vragen, Jaap. Want uh, ik... ja, je hebt een fiets gekregen van, uh, van Tino. Ja, gekregen. maar ik ben. Uh, omdat maar, het, uh, om... hoe, hoe, hoe bedoel je gekregen? Het is een leasefiets. Oh, le leasefiets. Oh, maar dan denk je dat je het niet terug moet geven. Dat maar is hoe, mooi, maar... hoe, hoe bevalt hij? Goed. En, maar, en wat kan je er meer mee dan met je eigen fiets? Het uh, is uh, gewoon een, uh, een goede fiets. Punt. Het is gewoon een uh, Peppie uh, en Kokkie fiets. Maar hij, hij doet het. Zit daar, het. past de krantentas achter? Uh, uh, dat nee, heb ik nee, nog niet uh, uitgeprobeerd. Uh, want uh, het is een reservefiets. Hij wil zijn fiets, zijn, zijn krantenfiets niet misbruiken voor uh, ritjes naar de radiostudio. Ja, alleen vandaag was het slecht weer. Dus ja. ik denk, ik neem uh, gewoon de benenwagen. Dus dat, uh, okay. dat, en dat doe ik uh, bewust. Want ja, als het nou, goed weer is, dan nou, gebruik recht, ik recht, hem wel. Dus ja, uh, dat ja, is, ja, maar ja, ik heb hem ook gebruikt. He, dus, uh, want hij stond hier ook... Een week of wat geleden stond hij hier gewoon tegen het muurtje aan. Dus nou, ik, uh, dus ja, de fiets van stuy is dus, ik heb nog altijd, ik er. Allemaal, ik zag er allemaal mensen om me heen. Drie Koreanen waren er foto's van aan het ja, ja, ja. Foto's te maken. Het schijnt dat ze hem nu aan het namaken zijn. Ik heb wel altijd zoiets met die krantentassen. Als ik die zie, dan moet ik denken aan de tijd dat ik op de Brommer... op mijn poegje met twee versnellingen naar de Costa Brava reed. Met zijn broek uh, in de, de, de fiets dan? Nou, ik had dus zo'n krantentas van de Telegraaf. Zo'n oh, donkerbruine en dat ja. de Telegraaf. Maar die hadden van die, van die plankjes. Ja. Weet je wel. Ja. Dus mijn zadel kon er niet meer omdat De zadelpen ook niet. Dus om ten einde niet helemaal te stijgen... met het hoge stuur op de brommer... Ja. Ja. En toch die krantentas te kunnen meenemen... moest die een aardig eind naar voren. Dus mm -hmm. ik heb die zadelpen en het zadel eraf gehad. Dus ik zat op die plank op een kussentje... bij, bij uh, oh, Rotterdam al ja. Houten ari. Hmm. Maar het was wel een mooie krantentas. Daar ging dus echt zoveel in. We hadden natuurlijk uh, op de brommer zoveel meer. Een reserve motorblok compleet. Een reserve motorblok in onderdelen had Wim Bart de buis op zijn <laughs> brommertje. Maar uh, ja, dus dat heb ik nog altijd als ik uh, die krantentassen zie. Een ja, bijzondere moment van de herbeleving toch. Hey, jongens, ah. we willen natuurlijk allemaal wat geld bij verdienen. En uh, uh, als wij de uh, afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in uh, dan wel Amazon, Bitcoins. Netflix, Apple of Tesla. Ja. Was je nu helemaal gevuld. Ja. ja. En, en uh, bitcoins die kosten, uh, volgens mij toen ze net begonnen, iets een dollar. Die, een dollar, hè? ongeveer, ja. Ja, en hmm, nu, en, ik, ja. En nu uh, zitten we op uh, 60.000. 26.000, 27.000 uh, euro in uh, bitcoin. Ja. Ik heb geïnvesteerd nou. ook. Ja? Jij ook? In de bitcoin? Nee, in mijn familie, in mijn vrienden en mensen waar ik van hou. En dat ja. is me heel goed bevallen. Nou, ja, dat, dat zijn natuurlijk bijna de beste investeringen. Ja, de beste investeringen. Ja. <laughs> ja. Nee, eens. ben ik met je Ik heb echt geen idee. Ik maak het op. Hou. Jij bent ook uh, geen man Want die staatsloten komt. Ik, joh, op, ik heb een, nee. maak al 15 en de post niet open thuis. Dus nee. geld zit me echt geen ene fuck. Nee, het is een noodzakelijk kwaad en dat is het. Niets meer, niets minder. Maar ja. wat jij zegt, dat is natuurlijk helemaal... en dat uh, zonder dramatisch te zijn... naarmate de leeftijd voortgaat, nog meer waarderen... dan je waarschijnlijk altijd al hebt gedaan. Ja, ja maar zo'n figuur als jij. Je bent natuurlijk een uiterst sociaal mens... en begaan met uh, de omgeving en medemens... Verdorie vaak, wat dus, zeg je mooi? Maar ik dat vind, zelf, vind, zelf, ik, maar zelf, dat vind ik ook het waardevolle van, van dit dorpje. Overal waar je kom, kom je bekende tegen. Hallo ja, top, ja, dat zelf. is dat leuk. Ja, dat is ja. fantastisch. Ja, maar dat is het enige wat, de rest, het rest, wat, wat moet je nou? Je nee, nee, hebt één ding geleerd: je laatste houten pyjama, er zitten geen zakken in. Hè? Je kan niks meenemen. Nee, nee. nee niks. Nee. Jij hebt mooi koperhangersluitwerk en een, een strasteentje op, op je kist. Dan is klaar? Nee, dat vind ik ook. Tino even makkelijk Dat is geef dat is rijkdom, kijk. Zit je er toch in de klok? Krukke man, loop maar. Ah, ja, dat is. Huppakee. Uh, <totstuken> hey, dat is beter. Ja. Muziek, Jaap? Nou, nee, we hebben nog vier minuten. Dus uh, we, al, kunnen net we, nog, we kunnen toch gewoon langer vier, aflaten. Vier minuten kunnen we toch ja, minuten ja, nog kunnen, kunnen we gewoon vier minuten slapen, Houden we Oude toch? Wil ik het even met je over naaste liefde hebben, Ger? Ja. ja. Dank is een goede vriend van jou. Ja. Zou je een Nier aan de mafstand die nodig heeft? Ja. Ja? Ja. Oh, die zit. Oké. Alleen een Nier? kun je niet zoveel, ja, een beetje... Een bal misschien? Nou, dat wil je um, met. Bal. <laughs> ja, een dus man, bal en Het is namelijk een man, die ja? is zonder, serieus, <laughs> man zonder testikels geboren. Ach. En die heeft er eentje gekregen van zijn tweelingbroer. Ah. Waar? Ja, die man is man zonder ballen natuurlijk. Ja. Maar deze man heeft het DNA van zijn broer, is identiek aan zijn DNA... Dus uh, doordat hij een uh, testicle van testicle 1, 2, gekregen <laughs> heeft van zijn broer... Uh, uh, uh, kan hij een exacte match van zichzelf krijgen. Dus niet zo. Stel nou dat het technisch mogelijk is dat Ger jou een testicle geeft... dan gaan de kinderen die voortkomen uit die bal van Ger... gaan ah, ja. natuurlijk op Ger Loogman lijken en niet de Frank Paardenkoper. Zou dat echt zo? Ja, dat is zo. Want daarom staat hier dus het DNA van een tweelingboer identiek. Zit in de bal. Ja, maar het kan niet. Blijkbaar. Maar het kan dus wel. Want je kunt dus wel blijkbaar de, de, de okay. testikel van je broer uh, transporteren. Bizar. Er is wel een verhaal, er is wel over nagedacht. Nee, maar Longtransplantaties, uh, ja. uh, nieren, weet je, allemaal. Maar ja, dan denk je toch niet aan iemands uh, beluisters. Nee, maar nee. Nee, nee. Maar ja, je mag, je mag ja. gewoon bal van mij, hoor, Frank. Nee, maar ja. heb ik er drie. Moet ik er mee? <laughs> jong leren, eh, jong leren. Dat ze laten doorknippen. <laughs> aan mijn lijf geen Polonaise. Ja, dat ja. was er ook een verhaal van jou, hè? Ja. Ja. Ja. Frank, nee, serieus. <laughs> we zullen het even over jouw ballen hebben, Frank. <laughs> Frank, Frank, die ging dus in de pauze... toen hij nog op Schiphol werkte bij de <laughs> Klem. Het nee, begon eerder. Ja, en maar ik. hij heeft zich zijn kabels laten doorhakken. Hij heeft thuis niks als ze de, als de liefde <lacht> nee. vertelt. En kwam gewoon terug pauze. Wat pauze. je? ging hier op een wat, wat ben zitten. Wat ben je vroeg? Wat, wat, wat ben je vroeg? <lacht> ja. ja, maar gewoon niet zeggen tegen je vrouw. Nou, nee. dat ga ik over gehad. We niet? hebben het ooit over gehad. En ja. ik had, nou, voor een vrouw is het een gemene ingreep. Ja. En uh, mijn maat G die was me voorgegaan. En ik had ook zoiets van... Ja, weet je, ik, ik moet het eigenlijk ook gewoon... Uh, had de ik, had, ik, ik, ik denk als ik tegen Paula zeg of tegen iemand anders en ik zit in de wachtkamer en naam wordt omgeroepen... en ik vlucht de deur uit... dan ben ik alleen mezelf verantwoordelijk. Ja, maar niemand anders. Dan denk ik, ga kijken of ik de moed kan opbrengen... om dat fluitje van een cent even te laten ja. behandelen. Dus ik kwam thuis. Ja, Paula of de je vroeg? Ja, moest even langs ziek. Of voor je galblaas, die moest eruit. Ja. Ik nee, ik heb mijn uh, startkamers laten doorknippen. Hè? Laat zien, dus ik heb... Een... Broek naar beneden. Grote, witte, gaasbroek. broek. En die, die, die arts, die zei nog... Uh, Wordt u gehaald of... Uh, u uh. zelf niet rijden? Ik zei nee, natuurlijk. niet. ik jij? Ja, ik laat die sloep daar even voor de deur staan. mijn hoofd. Gewoon naar huis. Ik, ik, ik doe vind het maar nacht. nou, maar is het toch een wereldverhaal? Je ja, bent ja, gewoon een geheim knipper geweest. KLM, stop een KLM. KLM Stop dat even opzij. <laughs> klm Kom, een grote Surinaamse verpleegster. Met een pot en een kwast. Ja, even smieren. En een scheermes. Ja. Ik ga even de beharing weghalen. <laughs> en dan gaat de uroloog makkelijk bergen gaan kunnen, weet u. Ja, heb dus, oké. Een met een... <laughs> Een hele kale klos. En, uh, ja, ja, de kale klokker, kale. Uh, dokter uh, Velderhoff, of uroloog. Ja, Heel, uh, zo uh, gebeurt het natuurlijk even ja. een klein knipje. Maar ondertussen moest je wel even drie dagen op een zwemband zitten. Of? Nee, niet eens. Nee, nee. nee. Maar nee, het kan vies. ook, het kan ja, ook ah, goud ah, gaan, hè? Geen, niet wielrennen, hè? Nee, nee, dat sowieso niet. Of, het kan uh, ook goud gaan. want Een, ja, een, een, een kennis van, maar die had het ook... Maar die werd de volgende dag wakker met zo'n skippiebal. Ja. Oh, ja. ja. Die heeft zo'n Columbo-jas van zolder gehaald. Eén hand in zijn zak terug naar het ziekenhuis. En dan bleek dat ze dus bij het uh, dicht een bloedvat hadden geraakt. Ja. Dus die zakte die diep langzaam vol. Ja, en uh, bloed, de bloedzakte van de keiglazen weg. En <lacht> wat ja. jullie Ja, die, die, ja, die gaat als een, een op. Goed! We zijn een er wel, mensen. We zijn er wel een gevoel op dit moment. Ja, ja ik, dit Jongens, he, tot uh, volgende week. Gaan ja, dit, dit, dan door het is right van Bedankt, bedankt voor het was. praten, wat, wat zeg je? Bedankt voor het praten. No. Ja. ja, En ja. Uh, zet hem op. We'll be right back. En een, een mooie week. week. Hè? Ja. Uh, zo kunnen we wel uh, heel uh, gewaardig uh, dit, uh, dit programma wel afsluiten, maar, denk ik. Het Keet Radio is weer voorbij, mensen, dus uh, komt volgende week wel weer terug. Dag hoor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur.